Muizik. Kruid, Naar het gelijknamige boek van Jan-Willem van der Wetering. Bewerking Anna Bosman. Regie Bert Dijkstra. Elfde deel. Oh. Oh. Oh, oh. um, uh, Goede morgen met Greepstra en de Gier. Uh. Ik zei een goedemorgen morgen met Greepstra en de Gier. Oh, wat is het laat? Waar ben ik? Normaal, u ligt in het bed van uh, adjudant Geefstra. Oh. Oh. Nee. De gier. Ja, kerel. Hou je kop. Tuurlijk. Steek je kop nou onder de dekens. Ja, graag. Ja. ja, ja, niet bij mij natuurlijk. De broer, lieve kind, kleed je aan. Ja. Jammer genoeg, matkantje. Ja. Oh, ja. <tie> <tie> oh, Juist. Had je dan Buisman met de vogeltjes wacht. Jammer dat jullie zo laat waren. Ik lag al een uur op jullie te wachten. <tie> ja, uh, uh, uh. Oh, beter later nooit, hè. Ja, oh, wat heb ik dat meer gehoord? Tja, ah, ja, gezondheid, kerel. De heren hebben, neem ik aan, goed geslapen. Ja, ja. Tja, het is daar een prima hotel. Ja, ja, ja, ja voor de tijd van het jaar zeker. Oh. wat je dan? En uh, met een prima ontbijt. Iedereen roept daar over prima ontbijt. Oh ja? Oh, nou dat hebben we helaas moeten missen. Huh? Geef hè? Huh? Uh, nou, uh, uh, nou, het was een, uh, een uh, prima ontbijt. Hoor. Heerlijk. <laughs> Kijk man, daar moeten we wezen. Ah ja, daar zit de fauna van West-Europa. Oh. oh ja. Ja, ja natuurlijk. ja, natuurlijk. Natuurlijk, Zeg als je dat. <laughs> Waarom stop je nou met roeien? ...omdat we niet verder kunnen met de boot. Het is hier het ondiep, zie je, dus uh, het laatste eindje zullen we moeten lopen. Het laatste eindje zullen we moeten lopen? Ja. Wat krijgen we nou? Lopen? Ik zou de Amsterdamse stappers maar uittrekken... ...en mij maar op de voet volgen. Ja, ja. ja, nee, Dat Denk om de vogels. Uh, nou, zijn jullie zover? Ja, denk om de kijker, want die is geleend. geleemd. verder, ik stap... Of een uh, vies. Grijpstra, hou mij nog maar vast. Zou, uh... <hast> oh. <hast> zijn we er nog bijna? Nou? Nee, nog even. Doorzetten. Jongen, ja. ja, luister nou eens, hier. Heb jij nou enig idee hè, wat dit allemaal voor zin heeft? Ik bedoel... We zijn... bezig, hè? Met het onderzoek naar een... Ja, een moord. Precies, ja. Ja, ik, nou, ik, moord, ik kan dit, wat, hè? dit kan ik met de beste wil van de wereld, kan ik niet verantwoorden, hoor. Zo, nou, gaat. ja ja, ja. ja. Zullen, Hier, rustig, kijk, kijk, kijk, we zijn er. Kijk, kijk, kijk. Daar zijn de plevieren. Oh, ah, ja. ja. er zijn er dit jaar veel meer dan verleden jaar. Oh, moet je zien hoe ze rennen. Oh, oh, ze zijn niet eens bang, hè. Want anders zouden ze wel wegvliegen. Dit is een reservaat en ze weten dat we ze geen kwaad doen. Ah, ja. Pas op, pas op, de eieren. Wat, wat, wat nou eieren, wat ja, nou, Het is broeptijd en overal waar je nu loopt kun je op de nesten trappen. Oh, let op, let op, let op. Een extra. Oh, kijk eens, piep, piep, piep, een extra, Prachtig, piep, piep, piep. Uh, ja, heren, het is hier pure natuur, hoor. De zogenaamde beschaving is ver van ons. Oh, uh, hier voelde je weer mens, lucht, land, water, vogels... Geen nieuwsberichten, geen telefoon, helemaal op jezelf. Is dat niet moois? mooiste wat er is. Oh ja, ja, ja, en geen commissaris. Al nou, heerlijk hoor, heerlijk. Oh, een wc. Zou hier ergens een wc zijn? Oh, collega, ik vrees van niet, maar uh, ik zou zeggen ga je gang. Uh, ergens is wel een rustig plekje hier. Oh, ja. Het verder. Het verder. Heeft hij last van ochtendziekte? Ja, ja, heel de dag. Maar voor de rest is de prima kerel, hoor. Een doorzetter. Vannacht nog geen oog dicht gedaan. Steeds maar bezig met de zaak, hè. Ja, ja, ja. Het laat hem niet los, hè. Daar duikt hij helemaal in. Ah. Uh -huh. uh -huh. Zo. En, en. Uh, uh, ja, ja. Ging het een beetje? Ja, ja, ging het. Wil jullie koffie? Nou. Nou. Ah, kijk. De camp aan. Moet je ze zien dansen. Is de natuur niet prachtig? Oh, schip. Een schip. Ja hoor. Uh. je maar een fikje. Het is wel verrek jammer dat de natuur nou begint te regenen zeg. Nou, oh, een paar spatjes. Een uh, kopje koffie in. Oh, oh. Ja, ik heb maar één mok, maar we zijn toch niet vies van elkaar is het wel. Nee, helemaal niet, helemaal niet. Ik heb er een koude poten. Nou, doe je schoen dan aan. Mijn schoenen, mijn schoenen. Mijn schoenen schoen, staan schoen niet in de boot. Dus als ik mijn schoenen wel aan. Ja, als je aan wil doen, dan moet jij weer naar de boot. En dan weer terug. En dan heb je dus weer weer natte poten. En voordat ze weer droog zijn, heb je weer koude poten. En dan moet je weer terug naar de bus. En muur. Oh, ja. Hier, ik. Ik doe je wat goed. Eef dan maar een slokje koffie. Hier. En praat niet zoveel. Kijk aan, kijk aan. We krijgen bezoek. Kijk aan. Kijk aan, wij krijgen bezoek. Wie is die prins Carnaval? Een van de beste opzichters van staatsbosbeheer. Dan is hij er vroeg bij. Tja, wanneer die man slaapt is men een raadsel. Morgen, scheffer. Morgen, Bersman. Gasten? Ja, vrienden uit Amsterdam. vogelliefhebbers. En waar kunnen ze beter kijken dan op deze plek? Maar we waren net bezig met een rondje koffie. Tien tegen één heb jij nog wat in de tas. Tuurlijk, tuurlijk. Dat gebeurt niet iedere dag, hè? Zoveel mensen op de plaat. Vogels zullen wel opkijken. Nou, die zullen er toch wel aan wennen? Meneer bedoelt? Nou, meneer bedoelt eigenlijk niets, Maar zolang Den Haag nog straaljagers hier in de buurt laat rondvliegen... en er nog ook zoveel fauna rondspringt... dan zal het toch allemaal wel loslopen? Een mens kan meer vernielen dan een heel leger. Een mens kan meer vernielen dan een heel leger. Dat is een, een diepe, meneer Scheffer. Ja. Ja, nou, hele diepe. <tie> uh, uh, wil de heer dan nog wat bij de koffie eten? Oh, ja, eten. Dom van mij. Ik heb uh, eigen gebakken brood in mijn rugzak. Nou, ja, nou nee, maar doet u geen moeite. U bent uh, allemaal zonder uitzondering uitgenodigd bij mijn Deborah. Deborah? Ja, ja, nou ja, ik bedoel het hotel natuurlijk, <tie> Nou, dat zouden wij bijvoorbeeld gezamenlijk ook op bijt kunnen gebruiken. Ja, lekker eieren, spek, vers brood, schiemel en oh. Dat lijkt me toch wel iets joh. hè? He? Ja, maar laten we dan eerst een sneetje nemen van mijn brood, heren. Ah. Het is brood met tevredenheid, maar het is lekker brood. Mm. Dank u. Mm. Ja. Mm. ja. Ja. Is oh, ja, zo dat. Nou ja. Lekker, hoor. Lekker, lekker hoor. Ja, ja. ja. mooi mesje heb je daar. Mes, oh, mes. mes. Ja, een ja. Ja, mooi mes. Lekker scherp mes. Hier is een stuk voor u. Ach, ik... ik weet uw naam niet eens. Oh, ik had al een uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. grijpstraat. alsjeblieft, meneer Grijpstraat. Ik dank u. doen. Dat is lekker. Alsjeblieft. Hoe? Doorlijk, hoor. Met tweede stukje al. Zo, so, je dan. Buisman. Ah, kunnen wij misschien nog even naar die uh, kippen? Kippen? kippen? <lacht> dat zijn kemphanen. <lacht> dat je dat toch niet weet, Rijksstraat. Ja, we <lacht> dat u ja, ja, Gaat u even, gaat u even, even mee, mee hè? Even mee, hè? Kippen, Hoe vindt u die, meneer? Kippen. Terwijl het zeldzame kemphanen zijn. Meneer is toch vogelliefhebber? Natuurlijk, oh, tuurlijk! Een echte vogelliefhebber. U weet uh, veel van vogels? Ja, ik weet inderdaad veel van vogels. Ah ja, ik ja, ja, begrijp het. Ja, ja. Wat, wat komt u eigenlijk doen hier? Nou, kijk, dus wij waren eigenlijk van plan hier om op Schiphol de Volk een diepere studie te maken. Wie is die scheffer eigenlijk, Buisman? De Rami Scheffer, opzichter van Staatsbosbeheer. Prima kerel. Prima kerel, hè? Heb jij dat lange scherpe mes gezien? Ja, toen ik dat zag schoot me opeens het gesprek van gisteren te binnen. Hè? Ik heb hier en daar gevraagd of er mensen op het eiland zijn... die met messen kunnen gooien. Maar eh, niemand wist iets. Maar nu net... Toen ik het mes van Rami zag, herinnerde ik me opeens iets. Een paar jaar geleden hebben wij samen een zeiltocht gemaakt. Oh, gezellig. En toen? En toen heeft hij een mes in mijn kajuitdeur gegooid. Midden in de deur, paats. Zo, zo. Ja, ik ben nog een tijdje boos op hem geweest. Goed, hij bood zijn excuses aan, maar daarmee is de deur nog niet heen. Zeg, waar is nog meer van hem? Nou, ik ken hem al een jaar of drie. Fijne kerel, stuurman op de wilde vaart... Hij heeft van zijn spaarcenten een huisje gekocht. En uh, daarbij een zeilboot. Ja, en voor de rest is het een stil mannetje. Waar komt hij eigenlijk vandaan? Nou, kun je dat niet zien? Hij komt van Curaçao. Ja. Verder niks bijzonders. De natuur en ja, de Bijbel. Maar uh, dat wil ik eigenlijk niks bijzonders noemen, hè? Hm? Alleen, uh... Ja, wat alleen? Nou, hij wil wel eens doorslaan, hè? Niks is goed. Voedsel niet, drank niet, vrouwen niet. Ja, in het begin werd hij beschoten als een zonderling. Hij kwam van Curaçao. Hm? Ja, hij komt van Curaçao. Hij kwam van Curaçao. Ja, ja. De wereld is klein, buisman. Onze dode dame kwam ook van Curaçao. Toeval, glad toeval. Ja, ja. Kent de boswachter Drasma? Scheffers zal Drasma best kennen, ja. Iedereen kent Drasma. Ja, dat was ik vergeten. Iedereen kent hier iedereen. Ja, ja. maar wat, wat kijk je nou? Ik denk... Jij denkt hij komt van Curaçao. Hij kan met de mes gooien. Nou ja, je zou hem hoogstens kunnen uitnodigen voor een gesprek of zoiets. De politieboot, ons zoeken me. Ik heb op het bureau een briefje achtergelaten waar ik eventueel te vinden ben. Ja. En wat dan? En nu en nu en nu wat dan? Rech naar het strand, kijken wat er aan de hand. Is. Ja, kom even. Hey, hoe je dat? Wat is dat? De politieboot. Zoek iemand. Vind je die kaas lekker? Ja, ja. Het is weer eens wat anders, hè? Heerlijk. Hm. Zang, wat voor merkkaas is dat en wie zoekt die politieboot eigenlijk? Die kaas heb ik van mijn eigen geiten. Oh, jesse. Nee, zeg, alsjeblieft. Zelf gemaakt. Hé? Huh? Geitenkaas? Hé. Hm. Hey. We zijn zeker de toeter aan het uitproberen. Slordig, hè? In een natuurgebied. Vindt u niet, meneer Scheffer? Ja. Ja, de mens doet maar. De mens doet maar. Wat, wat komt u hier eigenlijk doen? Eh, uh, ik. Uh ben vogelliefhebber, vriend van Buisman. En die heeft mijn collega en mij uitgenodigd. Leuk verhaal. Leuk verhaal, meneer... Uh... Uh, de, de Gier. Huh. U heeft een vogelnaam, maar u bent nog geen vogelliefhebber. <laughs> nee, nou, uh, dan ga ik maar eens... Uh... Wilt u blijven waar u bent, meneer De Gier? W wat zegt u? zeg, hé, hé, hé, hé, hé, wat krijgen we nou? We krijgen nu dat ik ga vertellen wat u moet doen, meneer De Gier. Sinds wanneer loopt een vogelliefhebber hier met een pistool rond? Mag ik u wapen? Zeg, Wapen? W wapen? Onder uw linker oksel. Geen grappen, brigadier de Gier. Het recht zegeviert. Snel. Ik gooi sneller dan u kunt schieten. Snel. Al alsjeblieft. Heel goed, meneer de Gier. Ik kan u afmaken. Weet u wel. Meneer de Gier, verdwijn. Maar... Verdwijn uit mijn ogen. En wanneer u het in uw vrij gekapte hoofd haalt om om te kijken, ge geschiet u hetzelfde als de vrouw van Lot. De, de vrouw van Lot? De bijbel, meneer de Gier. Nooit van gehoord, nooit gelezen, zeker. Meneer de Gier, verdwijn en kijkt niet om. Uw rug is groot genoeg. Zelfs een blinde zou u kunnen raken. Lopen de Gier, lopen uit mijn ogen. Kop, hou de Gier, lopen. De Gier, De Geer, geer waar is schaffer? Dit is gek! Wat? Hij heeft hem bedreigd, hij heeft een pistool afgepakt. We moeten hem arresteren. Wat ja, arresteren. Vertel mij wat? Wat nou, hoezo? Vertel mij wat? Jong, ik ben blij dat ik het ben. Ik ben een zak. Ik had jullie moeten waarschuwen. Maar wat zeiken jullie toch de hier een man rond met moordplannen? Dan moeten we een klokjacht horen! Ja, dat hebben we lange tijd niet gehad, zeg. Ja, maar dan moeten we hem opschieten. Voor de duivel, we moeten opschieten, want onze vriend heeft een boot. Onze vriend heeft een boot? Een boot? We moeten naar de boot. Hoezo naar de boot? Als we logisch nadenken. Ja, wat we proberen. Aller ja, dan, komt er hier. Ik zeg dus, als we logisch nadenken... gaat onze bedachte scheffer. Dus de eiland hier. Dan gaat onze bedachte het eiland aan met zijn boot. Dat is die zeeman. Hebben wij ook een boot? Zeker. De politie heeft ook een boot. U hebt geluisterd naar het elfde deel van Buitelkruid, naar het gelijknamige boek van Jan Willem van der Wetering, in de bewerking van Anna Bosman. Rolverdeling: de Gier, Juro Jaarts, Grijpstra, Jan Borkes. Buisman, Johan Sierach, Meisje, Marike van der Pool, Scheffer, Kon Meijer. Technische realisatie, Henk Brouwer en Bram Hengeveld. Regie, Bert Dijkstra.